Het is inmiddels 36 minuten over twee geworden. En ja jongens, het is inmiddels drie weken geleden dat ik jullie verraste met het nieuws van... Uh... Ja. Weet je wat, we gaan een vastelovens nummer ja, uit, klopt. uitbrengen. Klopt, klopt. We hadden we zoiets van. ach... gematigd, enthousiast waren we toen. Die jongen die kan niet eens dialect, zeg maar. Ja. maar laat staan dat hij een liedje helemaal goed kan zingen. En hij gaat hier een liedje in elkaar zetten. Wat een ja. En wij moeten daar ook nog mee gaan doen, zeg maar. Ja. Toen zeiden wij direct in het begin: van, oké, okay, leuk, Dit tof. Maar we niet gaan lukken. niet zelf zingen. Nee, dat, dat, dat was al uh, een, een inspraak die we snel maakten met z'n drieën, inderdaad. We gaan ja, maar we niet zelf we zingen. We oefenen geoefend een keer uit? Uh, ja, vorige week hebben we dat hier nog geoefend. Dat je, hilarisch. Maar, je uh, kunt het niet eens oefenen noemen. Laat ik het gewoon zeggen: voorlezen. Ja, ja dus op die klopt. manier. En daar zijn we dus al heel snel van, van afgestapt. Gelukkig uh, uh, konden we snel artiesten vinden die het uh, wilden inzingen. Ja. Daar waren we heel blij mee. Ja goed, we zijn inmiddels uh, een paar weken verder. Eén week voordat de plaat officieel uit moet, uh, moet komen... En uh, ja, jongens, we hebben muziek. Ja, dat gaat ja. volgende week gaat het dus gebeuren. Hè? Volgende ja. week gaan we hem officieel dopen. De dopen, zeg maar. Nou, de afgelopen week is er een hele hoop gebeurd. Afgelopen zaterdag hebben we een je gekregen. Ja, vorige week hadden we Linda uh, van Dijk en Daisy Gasproest aan de telefoon. Die gaan het zingen. Hè? Ja, zeker. van Van Herzane. Maar ja, dan moet je ook nog muziek hebben. En ja, uh, zo dat aan... kunnen wij zelf ook. Dat kunnen wij zelf ook. Wij niet, zijn ja? gewoon niet muzikaal, dat nee. moeten we er even bij zeggen. Uh, ik kan niet eens noten lezen. Uh, ja, walnoten, hazelnoten en zo, dan, maar daar kan ik geen tekst van maken verder. Nee, van pasta. Ja, ja en, daarom hebben we iemand gevraagd. Ja, en dat, dat, dat kon bijna niet anders dan dat we uh, terechtkwamen bij Marcel Driesen. Marcel, goeiemiddag. Goeiemiddag, heren. Ja, je, je kreeg een e-mailtje van mij. Uh, goh, dit en dit zijn we van plan. We gaan een plaat maken in vier weken. We hebben tekst, misschien een melodietje voor het goede doel. En toen dacht jij? Toen dacht ik, ah, leuk. Dat gaan we doen. Je had niet zoiets van, dat gaan we nooit redden. Nou, wat is niet te redden? Uh, op dat moment had ik echt zoiets van, het uh, is wel het goede doel. Dus op dat moment moet je natuurlijk ook een, een besluit nemen. Ja, het goede doel is voor mij best wel belangrijk. Uh, het gaat dus ook geld uh, uh, opbrengen voor hun. Ja. En dit valt dus voor Kika. Dus dit moeten we gewoon doen. En dat gaan we redden. En daar heb ik mijn best voor gedaan. Ja precies, daar heb je zeker je best voor gedaan. Laten we gewoon eens even, dames en heren, jongens en meisjes. De Melodie. De eerste keer op de Nederlandse radio. Ook echt hè, Nederlandse ja. radio trouwens. Hè? <laughs> de Vasselovenschiep, de plaat van Omroep Vello FM. Maar dan alleen de Melodie hè. Ja, het duurt bijna vier minuten. Dat zonder zang is misschien iets te veel van het, van het goede. Ja, ja. ja. Uh, ja dit, dit is een beetje de melodie zoals we hem ook uh, aan, aan je mailden, zeg maar. Ja. Uh, uh, was het al goed? Wat, heb je veel moeten veranderen aan ons idee? Wat, wat heb je gedaan? Nou, ik heb, uh, in principe heb ik dus de midi-files, de, de, de midi-mp3 de, de, de MIDI, uh, die ik doorgekregen heb, heb ik dus uh, beluisterd. Ja. En dan zat er zaten gewoon wat, wat, wat uh, hakkerfietjes in. Waar ik van dacht van, ja, dit moeten we niet doen, want het wordt te standaard, het wordt weer uh, te gemakkelijk, het wordt uh, te simpel. Ja. En dan kijk ik naar de tekst, toen had ik echt zoiets van, nou, uh, dit moeten we echt gewoon uh, ietsjes anders doen. En uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan en ik heb de tekst een beetje aangepast, zodat het precies paste in de melodie. En de melodie weer aangepast, zodat het precies weer paste past in de tekst. Nou, en dan krijg je dus een, een, een geheel en dan ga je het uitwerken en dan heb je dus, ja, heb je dus een, een, een goed pakkende melodie. Het ja, is echt on, ongelooflijk. Even ook dank aan uh, Bart, uh, Bart Towers, die doet ook al heel veel voor Fortissimo. Voor, voor daar hebben we er straks al aandacht aan uh, besteed. Die ja. heeft gezorgd dat we een, een, een melodie hadden, alleen al op basis van, van de melodie eh, eh, eh, krijgen we dit in één keer gewoon uh, tevoorschijn. Ja. Prachtig, echt waar. Je, je kunt je ja. voorstellen dat we uh, uh, sprakeloos ook gewoon zijn, dat dit ook ja, gewoon absoluut. zo kan op deze manier. Ja, de meeste mensen die dus bij mij komen, die dus een arrangement laten, laten maken, die zijn dus sprakeloos, want ze gaan er vanuit ja, een keyboardje dat kan nooit niks worden. Maar ik heb dus ook vaak het uh, verhaal en uh, een antwoord gekregen zo van ja, ja Jan Telen is leuk, maar jij bent eigenlijk leuker. <laughs> en dan krijg je dus inderdaad een, een, een, een, een, een samenwerking van, van, van ja, van, je speelt op een keyboard. Terwijl het gewoon een keyboard, een elektronisch instrument is, waar je dus niet echte blazers uit krijgt. Mm -hmm. Maar toch wel een beetje in die, in, in die, in die lijn, ja, dat je toch een beetje het vastelovens gevoel, het vastelovens uh, arrangement kunt creëren. Ja precies, wat, wat, wat, wat, wat maakt dit nou typisch vastelovend, dit, dit, dit, deze melodie? Wat maakt het nou precies, uh, in, ja, nou, laat ik het zo zeggen, uh, er zit een, een climax in en het begint al gelijk met refrein. Ja. En het is ook gelijk vastelovend. Ja. Dus je begint al gelijk met vastelovend. Nou, en als je, als je dus een, een, een melodie uh, gaat verzinnen of maken, dan, dan moet er dus een climax in zitten. En uh, vaak beginnen dus melodieën met een, uh, met een couplet. Nou, en dan ga je dus een climax opbouwen naar het uh, refrein toe. En in dit geval was het dus met het refrein, begon het al. Dus dan heb je al gelijk de climax te pakken. Dus je, je be begint al gelijk meteen met ja, een stevige, uh, vol, volle, volle vastologisch muziek. Ja, dat, dat, is, dat is wel nodig, dat mensen meteen ook weten waar ze aan toe zijn, toch? Ja, ja precies, ja. Ja, precies. Ja, dat is dan nu dus ook helemaal, helemaal gelukt. Er zitten van die. Van, ja, ik, ik noem ze bijna uh, grappige. Uh, ja, ik wil bijna zeggen Jan Telen tussenstukjes in. Hoe ben je. Ja, creatief in ieder geval wel. Ja, ik, ik, ga, ik ga hem gewoon even opzoeken hoor. Wat, ik, even even, even terug spoelen, ja. Zo, zo. Ja. ja nou, ik, dit is... Dit is compleet. Jeetje, uh, ik ben zo slecht hier, mij ook. ook. Dit is ook soms. En zo daarom proberen jij dat niet, maar heeft Mastel dat gedaan, hè? Ja. Even, zelf naar een trustpoelen lukt dat je nee, nee. niet uh, Dennis, is. Ik, ik ken hem ook bijna, oh daar, daar komt hij. Even... ja, dat ja. ja, Ja, dit is, dit is gewoon, gewoon te grappig ook gewoon. Dit lijkt je wel pikkeloos of, ja. O hoe kom je er nou op? Ja, hoe kom je erop? Nou, is dat... dat is gewoon dus, ja, nou ja, ik mag wel zeggen, de gave die ik heb. Uh, op den duur dan ben je dus gewoon constant bezig met, met arrangementen te, te maken en te schrijven voor, voor artiesten uh, in de regio. En dat begint dus naar de, uh, de carnaval, de vasteloven in dit geval, want ik hou niet van het woord carnaval, dus naar de vasteloven. Dan beginnen we weer met, uh, met de dorpen en met de, met de, met de, met de, met de steden en dan, dan heb je dus een idee van uh, een beetje wat Marlstone doet en een beetje wat Jan Tele doet. En dan pak ik er net even tussenin, zodat het niet allemaal hetzelfde is. Ja, is, het, is het een graaf of is het eigenlijk gewoon een afwijking? Uh, ja, misschien is het wel een afwee. Misschien is het wel een griep. Het, misschien is het een wel een vaste logisch griep. Nou, ja. nou, <laughs> ja. Wat een goeie, zeg maar. Hey, volgende week gaan we hem ook echt, echt uh, dopen. Heb je tijd om langs te komen of dat we je kunnen bellen? Ik heb altijd tijd, ik maak de tijd voor. Nou ja, super, ja, het, het, het, is je, het is je bijna niet, niet voor te stellen ook gewoon dat dit gewoon straks ook on, het, het, het plaatje gaat, uh, gaat worden. Wat hopelijk ook heel veel geld gaat, uh, gaat opleveren voor, voor Kika. Ja. Nou, we zijn te laat voor het LVK, we zijn te laat voor de Opus Jokers, te laat voor de Vastelovans Top 100. Maar ja goed... Uh, we gaan jezelf... er gewoon alles aan doen, zodat, uh, zodat Kika hier gewoon een leuk bedrag bij elkaar krijgt. Ja. En, en, dat, uh, en de mensen natuurlijk thuis die dit nu ook uh, uh, horen. Zorg ervoor dat, uh, dat we tot een heel goed bedrag bij elkaar kunnen krijgen, mm. want dat hebben we nodig. Ja, precies. En uh, dit, dit liedje dat krijg je ook gewoon bijna niet meer uit je hoofd, hè? Nee, nee dat is ook de bedoeling, hè? Ja, precies. Heb je er zelf, <laughs> heb je zelf ook last van, of... Uh... Nou, ik moet eerlijk zeggen, mensen die hier bij mij thuis komen en uh, dan laat ik het horen. Oh, wat geweldig. Oh, dit is, dit is echt, echt vastelovend. Ja, ja, ja dus nou. dat, dat is vastelovend, ja. Ja, kijk eens. Ja, dat is ook een leuke plaat, trouwens. Maar goed, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, dat is het. <laughs> <laughs> dat dat, is, dat, dat is, he, Ja, dit, dit moet het helemaal gaan uh, geworden. Ja, Marcel, dank je wel. Uh, uh, duizendmaal dank. Ik, ja, Ik, ik zit bijna op mijn knieën. <laughs> dat, uh, hoe, hoe goed uh, dit is, ook echt, uh, dat meen ik 100% serieus. Dan kreeg ik Jawel. nog iets van je via, via de e-mail. Nou, dat is gewoon het minste wat we kunnen doen. Is jou dan even publiceren? Uh, geven natuurlijk. Wat, wat mogen we van, van jou draaien? Uh, uh, als, je, als je dat wilt doen, zou ik het heel leuk vinden. Ja, tuurlijk. Hij staat <laughs> sta, wel sta klaar. Uh, hij staat wel klaar. Ja. Nou, geweldig. Ja, okay. wat, wat is het? Wat kunnen we verwachten? En, uh... Nou, dit is in ieder geval een, uh, een liedje wat we dus ook ingezongen hebben voor het LVK waar we mee, uh, mee hebben gedaan. En ik bij de Wortelpin. Daar zijn we ook bij de laatste elf gekomen. We zijn we helaas elf geworden. We hebben het dus gestuurd naar het LVK en daar zijn we dus bij de halve finalisten gekomen, bij de laatste zestig. Helaas het dus niet bij de laatste negentien. Het, het gaat over een prins die dan toch uh, uh, ja, van alles probeert om, uh, om, om zich op te wekken. En op het laatst zakt hij gewoon door de wagen heen en dan ja, gaat hij toch maar verder om zo toch te ja door te komen. en Het, uh, nou, het, is, het is een hele geweldige tekst. Nou, prima. Wil je hem zelf aankondigen dan, hier op Omroep Venlo? Uh, zal ik dat doen? Nou, vooruit dan. <laughs> nou, hier komt dan uh, Maya, dus Marcel en Jan, met uh, Had ik dat al gezag. En dankjewel, hè. Ja, graag gedaan hoor. hoi. Hoi. Hoi. Hoi. hoi.